Reddy van Tijn met het NOS-journaal. In paar 10 jaar celstraf geëist tegen Ruben Roosendaal. Volgens de aanklager is hij medeschuldig aan voorbereiding en uitvoering van de moorden op de tegenstanders van het Bouterse regime. Op 8 december 1982. Roosendaal was een van de militairen die in 1980 samen met de huidige president Desi Bouterse in Suriname de macht overnamen. De strafeis tegen Roosendaal is lager dan die tegen anderen in het proces. Tegen de verdachte Dijksteel en Jeffrey werd vandaag twintig jaar cel geëist. Net zoals eerder tegen hoofdverdachte Boutersen. Roosendaal heeft zich in het verleden tegenover de nabestaanden verontschuldigd voor zijn aandeel in de gebeurtenissen. De inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kunnen voortaan hun stem uitbrengen voor de Eerste Kamer. De fracties in de Senaat gingen akkoord met een wijziging van de grondwet. Dit was de zogenoemde tweede lezing. Bij een grondwetswijziging moeten beide kamers twee keer akkoord gaan. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van het Koninkrijk. De Eerste Kamer wordt gekozen door provinciale staten en doordat die er niet zijn op de eilanden hadden de inwoners van de bijzondere gemeente geen invloed op de verkiezing van de Senaat. Nu is geregeld dat de eilandsraden op dezelfde manier als de leden van de provinciale staten meestemmen over de Eerste Kamer. Het OM eist twaalf jaar gevangenisstraf en TBS tegen een vrouw van 28. Volgens het OM stak ze begin dit jaar bewust het huis van haar moeder in brand. haar elfjarige zusje kwam daarbij om het leven. Volgens de officier wist de vrouw dat er mensen lagen te slapen. Haar wordt daarom moord ten laste gelegd. En het weer, de motregen trekt weg. Vanavond en vannacht is het op veel plaatsen droog... bij een temperatuur tussen de 7 en de 12 graden. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag maakt het zuiden kans op een beetje zon. In het noorden kan een bui vallen. Het wordt morgen ongeveer 13 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In de Randstad nog 40 files. Op de A1 richting Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen Barneveld en Amersfoort vanwege een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A10, de A10 Noord richting de A10 Zuid, staat tussen Landsmeer en Watergaasmeer 9 kilometer. De weg is dicht vanwege een ongeluk. En vanaf de A10 Noord richting de A10 West is een van de buizen van de Koentunnel dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Aan de rechterkant de rechterbuis is dicht. Dan op de A10 uh, uh, Zuid richting de A10 Noord. Tussen knooppunt Amstel en Watergaasmeer. Een half uur vertraging door een ongeluk. Maar ook hier is uh, de weg weer vrij. A20, 20 minuten extra richting Gouda bij Krooswijk. En de N44 naar Amsterdam. Dan staat tussen de N14 en Wassenaar 5 kilometer. En ook dat kost je 20 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Just enough. I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 Ja, goedenavond, u luistert naar ZFM Zandvoort. Met zo'n 8 uur de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Het betreft de begroting voor 2018. Deze zal morgenavond uh, worden voortgezet. En vanavond. Maar we beginnen met vanavond. Op deze Halloweenavond. Voor degene die nog niet was uh, op de kalender heeft gekeken. Techniek is in handen van mij, Casper Geuranson. We schakelen zo om 8 uur live over naar de raadvergadering. En deze zal uit twee delen bestaan, uit vanavond en morgenavond. Maar nu eerst nog even fuck it van Emmen.